Wij beginnen de zogerles 155. Pagina Koufget 108. Uh, Hassulam, de linker kolom, de regel 14. We hadden de Oot in de regel 4 van de tekst van de zoger oot, Kouf bet, 102 hebben we al het Aramees, daarvan hebben we vertaald, ja? Als ik me niet vergis, vorige keer. En nu, Hassula Even opfrissen in het vorige, in de vorige oot, had je gesproken over Moshe over het licht Moshe en dat Moshe had, mate, had een mate, had een stok, staf van Hashem. En dat hij uh, aan hem werd um, gezegd, Hashem zei tegen hem, om te spreken tot de cellen. En de cellen is Mal goed, die opstijgt naar de Bina. En staat in de ene plaats slaan en in de andere plaats spreken. Dat slaan, dat betreft de Malgoed. Want daar is de uh, sprake van Zivuk, stoten de zivoek. Maar tegen de Bina niet, want de Bina, eigenlijk, er is geen. Uh, massag op de bina. Op de chassadim is er geen, geen massag op de chassadim. Hoe kan dat? Op de chassadim is er geen massag. Geen massag betekent geen massag die uh, zivuk kan maken. Dus geen uh, waarbij dan orgozer opkomt. Het is altijd zo dat malgoed als malgoed steekt op naar de bina, dan de bena die gaat zich gedragen uh, samen met de malgoed. Dat daar ook komt van de malchut komt ook massag. Maar, maar de bena zelf is geen, hij heeft uh, geen massag op haar, op haar Dus daar is alleen maar, kan je kan alleen spreken tot. Er is ook geweldige hint staat in dat. Wanneer de, de mensheid zal en de mens individueel zichzelf uitgecorrigeerd heeft, dan heeft hij geen slagen meer nodig. Dan hoeft hij niet, niet zichzelf slagen, niet, betekent niet uh, vechten met zijn gen meer. Dat alleen spraak is afdoende. En dat men dan ook alles zou kunnen. Zou kunnen uh, ...gewoon door spraak regelen. Zoals wij proberen, probeert men wel nog steeds... ...probeert men steeds meer en meer in de beschaafde wereld dat te doen... ...zonder wapens, zonder scheldpartijen, et Daarom zeggen we ook altijd eerst... Werk doen opsteken naar de bina en van de bina een probleem te bekijken. Dan hoef je niet direct slaan. Dan op die manier kan men dingen overzien. Dat en, maar Moshe sloeg twee keer tegen de cella, zeg maar. Dus één keer tegen de... Tsur, tegen de Malgoed eigenlijk, en de andere keer tegen de Bina. En dat is daardoor, da, da, uh, dat is zijn, als het ware zijn zonde, daardoor werd de stok of de staaf werd van hem ontnomen, voor altijd ontnomen. is staat zo, so, voor altijd ontnomen. En samen daarmee ook het licht, uh, dat schijn, het licht van Moshe, dat schijn aan Israël. Um, de regel 14, de linker kolom, de regel 14. En nu gaat die verder. Erg diep en erg niet ingewikkeld, maar wel eist wel. Absolute concentratie. Soms is het helderder, soms minder. Hoe dan ook. Als je voelt dat het makkelijker is, dan moet je ople opletten. Dan moet je op dat moment denken, ah, dan moet ik nog dieper gaan. Dus niet eerst, want alleen maar de bovenste laag dat je begrijpt, dan ga je dieper. Dan om jezelf niet makkelijk te maken. Dat is erg belangrijk in het geestelijke. Hoeft niet, uh, maar het moet niet makkelijk zijn. Het moet wel iets zijn dat ook niet te zwaar, want dan is het, kan je niet optillen. Maar je moet nemen iets wat jij wel van jou een zekere inspanning uh, vergt. Zonder inspanning gaat niets. Gaat zo, uh, zelfs een zonnetje gaat niet open in het geestelijke zonder inspanning. Dus altijd moet het een beetje inspanning zijn. Elke inspanning betekent dat jij... Als gevolg van elke, de kleinste, zelfs de kleinste inspanning, ga je dieper in jouw keel Daar gaat het om. Om door, door, jezelf doorwerken, dat je steeds dieper en dieper in jezelf gaat. Want zoals we in de zogerles, in de, in de nachtles, een geweldig artikel leren we nu. Dat als een mens, nieuw leren we een vertreffelijk artikel, je opeens kwamen om mij tegen. Want als een mens niet weet. Hoe de schepper. Hoe Hakanosboer. Hoe aan te roepen. In waarheid. Dan wekt die absoluut niets. Op. In, in de hogere. Is dat zo geschreven. Ja dat is geweldig. En daarom. En om iets op te wekken van boven. moet Moeten wij inspanning leveren. En inspanning leveren wij om dichter bij de waarheid te komen. Dus de waarheid betekent niet iets dat het iets abstracts is. Maar jouw houding is de waarheid. Jij moet in je houding, moet je de waarheid nastreven. Wat is de waarheid? Die van het geven. Ja? Wat, is wat de schepper wenst wat is de schepper? De waarheid. Ja? De, uh, de wens om te geven. Wat is, wat is uh, de mens? De wens om te ontvangen. Oftewel, de wens om te ontvangen voor zichzelf is leugen. Waarom? En wij we weten dat, de zoger zegt ons, dat. Hashem dat de, de schepper, de waarheid, zo zeggen we dat, de waarheid, eh, waarheid, eh, ten aanzien van, van leugen, hoe de waarheid verdraagt de leu het leugen, de leugen niet. Waarheid verdra verdraagt leugen niet. Dus daar waar leugen is, is automatisch geen schepper te vinden. Ja, we hebben dat geleerd. Ja, zoals Hashem zegt, de schepper zegt, ik en, en hoogmoedigen kunnen niet onder één dak blijven. Dat betekent discrepantie naar eigenschap. Dus wij kunnen niet samen zijn. En wat betekent hoogmoedig? Iemand die denkt dat die anders is dan anderen. Dat is het geweldige. Dus de Sogar vertelt ons, de, wat wij leren ook, Slavia Sulaam, dat als iemand denkt in zichzelf dat hij anders is dan de ander, dat betekent hoogmoed. Aan de andere kant zeggen we een mens die, die dus niet probeert te denken dat jij ja, anders bent dan de ander. Ik ben christen, is Jod, die is jood, of die is papua, of die anders. Absoluut niet in die termen niet denken want dat is allemaal identiteitsproblemen waarmee jij jezelf afsnijdt van de schepper. Goed oplet. Als je zegt uh, ik behoor tot het Joodse volk, ja bent Joods, oké, okay, dat, dat is jouw natuur. En, maar jij moet geen onderscheid maken met de anderen. Ook als Christen moet je het niet doen. Anders ga je automatisch worden trots. Op jezelf. En trots, zegt Hashem. Ik en de trotsaard kunnen niet onder één dak zijn. Ja? Dat zijn erg, erg fijne fijn dingen. Aan de andere kant zeggen wij. We niet iedereen. Iedereen is een aparte ziel. Heeft een unieke ziel. Ja? Hoe kan je dat dat? Je zegt. je kan niet. Ik ben, ik ben niet anders dan Ik ben niet anders dan ander. En tegelijkertijd moet je zeggen, ik ben uniek. Hoe kan je die twee, twee tegen, als schijnbare tegenstrijdigheden, hoe kan je die rijmen? Er bestaat altijd, alles wat bestaat, bestaat uit hoeveel aspecten. Algemeen en het bijzonder. In het algemeen moet je zeggen, ik verschil mij absoluut niet van iemand anders. Van zij die naakt lopen daar nog geen civilisatie hebben... Of van iemand anders, van Amerikaan, Rus, Georgiër, uh, uh, uh, Asetier. Wie, wat doet er toe wie? wie? Wie is? Als je gaat dat onderscheid maken, dan snijd je jezelf af van Shem. Aan de andere kant, goed opletten. Aan de andere kant, ieder werkt aan zijn eigen kilim. Oh, dat moet je wel doen. Dus aan de ene kant. In het algemene aspect. Geen onderscheid moet je innerlijk. Geen onderscheid voelen. Gaan voelen. Dat moet je werken daaraan natuurlijk. Om geen onderscheid te voelen van binnen. Dus als je ziet iemand die. Uh, een bedelaar of zo. Ja? Of welke vorm dan ook. Dat dit. Dat dit uh, laag in je ogen is. Of op allerlei vlakken. Laag cultureel, laag op allerlei manieren. Dan moet je zorgen van binnen dat jij jezelf niet geen onderscheid maakt tussen jou en hem. Want dan moet je herkennen in hem trekken die ook jij hebt. Als je ziet een bedelaar moet je een bedelaar in zichzelf vinden. Oké, okay, jij hebt nu wel financiën, je hebt een beetje geld of dat. In Japan, maar je moet wel zien dat jij ook bedelaar bent. De mens is geschapen als. Uh, in uiterste laagheid. De mens is geschapen is uiterst in uiterste laagheid en de mens gaat zich uh, hoogmoed uh, Aan aanmeten. Nou, dat, wat is dat, Wat, wat doet de mens zich, zichzelf dan? Hij werkt tegen absoluut tegen zijn eigen natuur, zijn aard. Zodra de mens gaat trots opgaan op gaan, wat dan ook, op zijn geld, op zijn afkomst, op zijn uh, kennis, op wat dan ook, dan zit je al verkeerd. Maar aan de andere kant, dat is in het algemeen aspect, maar in het bijzondere aspect, je weet dat jij hebt de unieke, een unieke ziel hebt. Wat betekent dat, een unieke ziel? Niet dat jij onderscheidt je van anderen door iets, maar jij werkt aan je eigen kilim. Dat, is het, dat, dat zie je, die twee moet je, moet je we weten uh, bij elkaar brengen. Ja, die twee aspecten, het algemeen, algemeen aspect en de andere. Dus ook van buiten moet je het gevoel hebben, moet je in alle opzichten niet je onderscheiden van iemand anders. Maar dat is dan natuurlijk een groeiproces. Totdat tot jij eraan komt, dat is iets, daar moet je dat meemaken. Dat is iets wat ver vergt enorm veel inspanning, om dat alles te overwinnen. En uh, de regel 14, de linkerkolom. De referentie Ot Kuf Bed. 102. Dus Hashem zei tegen Moshe dat ik zweer jou dat deze staaf zal niet meer in jouw hand, handen zijn. 14. Od, de referentie van Ot Kuf Bed. 102. Miad, weheer het elaf. Vegomer, direct daarop volgt, wajered elav en daalde aan en af naar hem enzovoort. De boel heeft miljarden wajered fifteen elav, bashevet, direct staat daar geschreven dat in de ook dat Shmuel bed. En uh, direct staat het daar. En. het bashevet. En hij daalde af. En hij daalde op hem af. Bashevet. Uh, met een scepter. Ja, iedereen weet wat scepter is. Met zo'n ijzeren staf. Zo'n so scepter is wat een koning heeft. Om te straffen. Zo'n so een, een symbool van macht. Fifteen, another punt, not the yeshtepunt. Hainu Badin ka she point, that will say him. dor and zware dis žvare din zwar din di, punt Eda Hanit Zestin miyat hamitsri and he and rovde letterleg like, the Um, hebben je dat gezegd? Speer. De speer uit de hand van de Egyptenaar. Wie was dat? Dat stond in de tekst van Shmuel Bet. Herinner je nog? Dat was de tekst van, dat stond over, dat ging over uh, die speciale ziel, Ben Yahu, Ben Jehoiade, die de van wie de ziel was, de, de wortel van de ziel was van Attic. Punt. Dus hij deed dat ten aanzien van Moshe. Hij behandelde dan, hij trok dan um, de speer uit de hand van de Egyptener van Moshe, en behandelde hem met dien 16. En ook een uitleg. Zestien. Hainu. Kimiotasha a. Nimna Mimenu mime Hamate zeifentin ha Veloha ja odbeja do leolam. Prend. Zestien nader punt. Hainu dat wil zeggen. Kimio a. Dat vanaf dat moment. Letterlijk vanaf dat uur, nim nami menu werd van hem, uh, van, van hem, van de Egyptenaar, dus van Moshe, werd Mate, werd de staaf ontnomen, shegu achanit, welke staaf is, de speer, wellohaya odbuyadolaulam, en die was no, niet meer in zijn hand. Die was nooit meer in zijn hand. Terug. Zo. Punt. Goed die vertaling, die goed opnemen in jezelf. En straks horen we wat je ons vertelt. 18, we haar En hij doodde hem door of met de speer. Ook die beniahu ben jade, ben waar dus de verwijzing op is in de tekst van de van Bet. Um, wat wij ook hebben geleerd in, uh, um, eerder in de zorg hebben we geleerd daarover dat hij was, hij was een van de dertig één ja, van de dertig helden. Was hij was een geestelijke generaal, maar een van de derde, dertig van de beste helden, dus de grootste helden van David. En hij kon ze allemaal aan, als het ware. Hij was ook qua kracht. En behalve de drie eerste, daar stond het in zo'n hint. Behalve de drie eerste, de drie eerste, dat, die kon hij niet aan. We zullen zien wat het is. En dat hebben we geleerd op een, heb ik ergens genoteerd, op een pagina, Ayen Zijn. Op die pagina in de zogenaamde hebben we geleerd, in Ayen uh, uh, Zijn, dus zeven zeven, zeven, pagina 77. Zeven de rechterkolom, uh, de, reg, de regel, Hasselam, regel 1415. Maar. Uh, achten dus en hij doodde hem met zijn of met zijn spier punt hainu na oto achet nechentien shech hika etasela be hu hu met we hebben twintig, niet naast de punt. Achttien, na de punt. Hij nu dat wil zeggen. Wat betekent dat hij hem bij de spier? Dat wil zeggen. Dat vanwege die zonde, waarmee dat Moshe sloeg de cellen. Bamateha hoe met die staf, Hoe met is hij dood gegaan, Moshe? We loodnich nas le ert sakdusha en hij kwam niet het hele geland binnen door deze zonde. Wat betekent dat? Dus goed opletten, die. Maar goed, die verbindt zich met de Bina. Hij zal ons zo goed dat uitleggen. En dan zal je dat leren wat de Torah spreekt. De Torah spreekt geen woord over Moshe van vlees en bloed. Die dan ergens dood vond. Daar uh, aan de oever of de, op de berg tegenover de, het land Israël. Kijk, men kan hem nergens vinden. Ja men is zo so slim nu, men zou alle, alle restjes kunnen vinden van alles, men kan hem niet vinden, want dat is absoluut geestelijk of dat een mens was of niet, en absoluut moet in das ons absoluut niet interesseren Torah spreekt niet over mens van vlees en bloed, en dat zal je so zo zien, want de Torah is wat is de Torah? steeds al voor je ogen hebben de Torah zijn de namen de, de namen van de heilige de heilige naam van Hashem. Dat is de Torah. Waar geschreven zo so in de taal van mensen, kinderen. En dan zo so leren ze zo, so ze denken nou, know, oh, hey, die moshe, Jood moshe, die, die onze leider was. Zo, so, dat is allemaal waar waarover geschreven staat. So. Maar men denkt zo so, en steeds overwinnen dat elke woord in de Torah is. De heilige namen van Hashem. Dat moeten wij steeds alert blijven. Dat wij niet vervallen in de materie. Daar gaat het. Materie is niets verkeerd aan de materie. Maar wij moeten boven de materie staan. Of binnen de materie. Maar dan de baas spelen over de materie. Maar die materie hebben wij alleen nodig. Om te realiseren de mens die binnen is. Maar de mens is geen materie. Je kan met deze materie die we hebben alles doen. Je kan het laten groeien. Je kan het laten afnemen. Wij bepalen van binnen. De mens bepaalt wat gebeurt er met zijn vlees. Met zijn bloed. Met zijn bloed misschien ook met de bloed. Wat je wil eten. Hoe ik wil mij structureren. De mens is de baas. En dat is bijzonder belangrijk. Dat is wat we leren in de Torah, in de Kabbalah. Uh, waar geen woord gesproken wordt over het lichaam, over het lichamelijke. Twintig na dit punt. We oor zijn in de naam Israël. En dat, dat licht. dat is nog de, de vertaling van de zoger, van onze zoger. En dat licht. dus dat licht van Moshe? Nimnam Israël is ontnomen van Israël. En nu, geweldig wat hij, hoe hij ons probeert uit te leggen. 21. Lehavin Advarim. Je skor kan kol amit ba'er la'el. 23. Na de koma, ki Hasivuga Gadolde atik Kyomin 24 Lohayat Sarik Lehitbatel Rak Habon Livado Velo Fife and Klal Asag Vas Hayatekev Abon Ole Vinasa zesentווינדח סág לא ניחשיות, אלא מדורש שהסág הוא בונ. היושזענ התווינדח דווקים יגיד דב, ניבתיל גמא סág הוא בונ. אחדווינדח שהאלקן ניחרוו בנטה ימ a sham punt. 21. Le hadwin hadwarim om deze dingen, deze woorden te begrijpen. Je schliskorn dienen wij uh, uh, in herinnering, ons in herinnering brengen hier. Kola mit Baer 22, Lael, alles wat uitgelegd wordt, boven, boven uitgelegd wordt. Hij zegt welke oot, oot tzadje dalit, oot 94, niet, niet zo ver van ons vandaan, 23. Ki, en hij, hij herhaalt dit hier toch wel. De essentie van wat we daar hebben geleerd. Kimikoa gezivuga gadolde, Ati, Kioomin, want krachten zetten de grote zivuga, van de Aitje dus die, die overkoepelende zie die van de Gmartikun, 24. lo ja, Rikle, het Bateel moest alleen uh, opge, zeg dat, uh, opgegeven worden, teniet gaan. Ge, alleen de boom. We lokale Hassak en helemaal niet de sag. Dus de verbinding tussen de bon en de, tussen malgoed en de, en de bina. Dat moest dus uit elkaar gaan, want dat, dat heeft geen zin meer. Want de malgoed die trekt naar, uh, naar haar eigen plaats. En dan hebben we geen verbinding meer met de, Gokmai, met de bina en de, en de malgoed en de bina. Dat is de hele correctie. En daar is geen correctie meer nodig. We aas, take it. En dan zou direct, de bon, zou direct opsteigen. We nasa saglen, het en zou tot sag worden voor eeuwig. Dat was de hele bedoeling. Ela met toch sag maar aangezien de sag en de bon Ayudhu Kim Yagdaf waren samen, ge, samen euh, gevoegd bij elkaar. Niet batel, gama sag imabon, werd teniet gegaan, ook sag met de bon. Dat betekent de Massachim. Ja, was, was, geen Massach was meer met van de malchut op de plaats van de Bina. En dan is er geen Massach ook van de Bina. Shaalk en Negrawo, dat daarom Negrawo en werden tussendoor, intussen, werden intussen vernietigd. Amigdashen, de twee tempels, de heiligdomen. We and so forth a sham. shame. Punt. See that uh, who can who can it, who can that the bone who can the bone tot sag worden? Who knows if you're The bone. Who can the bone sag worden? The bone web, the bone is eigenlijk komt van de wereldne kudim. Ja? De wereldne is hoe zit in de wereldne kudim? Hoe kan dan de, de boom tot zag worden? Even if it is opfrissen in, in, ons, in ons hoofd. Uh, de eerste was het zag. Herinner je nog zag. De derde parstuf van de Adam kanon. En die kwam tot de tabur en daarna die, dat is Bina, de sag is Bina, en Jan slug die dan door de Tabor heen tot de punt van onze van deze wereld. En dat is dan onder de Tabor van Ak, van Adam Kadmon. En dat noemen wij Nekudot de sag, herinner je Nekudot de sag? En op basis van die Nekudot de sag werden, werd daar werd het Simtsum gemaakt. Dus dan Malgoed die stijg op naar de binnen. En daar is ook dan de Atsilud van geworden en de drie werelden. En bij de Gmartikun, wat gaat gebeuren? Dan de Malgoed, eerst dan dus de Malgoed zal helemaal komen op haar eigen plaats. En eerst natuurlijk omhoog, in de 6000 jaar naar de Uitse Hoed. En dan zal alles zakken naar eigen plaats, dus naar de punt van deze wereld. Ja. En dan zal wat datgene, de wereld Nekodim, die eigenlijk Bon heet, is, die zal worden net als zak. Ja, want die zal worden net zoals voor de tweede Tsimtzum. Dat is de, de hele bedoeling, en dat is dan de, dan hebben we dan de bond die helemaal komt tot aan de punt van deze wereld. Dus. En hebben we dan de absolute, de, de ma, die wordt dan als ab, als barzuf ab. En Dan zal dan volmaaktheid. zijn, absolute volmaaktheid. Dat is dan wat hij zegt, dat de bon moest worden als sag. 29. en twintig. Om yo to hata'am niet bat la gamar at moshe Ki hu ot hata bijuter bedewar ha eenen shel. Behinat habon im Hasag. Alidee, haka'ata, sela, kanai. Dus deze verbondenheid moest wel blijven. Ja? Dus de verbondenheid tussen de bon en de sag. En in het algemene aspect zal dan die bon zal worden tot sag. Aan het einde der tijden. Dus aan het, wanneer de marticon zal zijn. Maar ook, dat is dan de door de positieve, ja, door de positieve, de positieve aspect, dat we zeggen. omdat alles, al gecorrige, alles word, zal gecorrigeerd worden, daardoor zal Massach ophouden te bestaan, Massach van de Malchut, zal ophouden te bestaan. En daarmee ook de Massach van de Bina. Dat is bij de gmartikoen, bij de, bij de, bij de oh, algehele van, overkoppelende zeehoek van de gmartikoen. Maar dat is dan door alle correcties. Maar ook dezelfde is in, de bijzondere, in het bijzondere aspect, kan het ook door zonde precies, eh, zoiets gedaan worden. Hoe? Door zonde. Ja, door zonde. Dus goed opletten. Het is of positief, maar ook intussen... In, ...in die gedurende 6.000 jaar... ...kon het ook gebeuren door zonde. Door zonde, wat gebeurt er? Geen man komt, ja. Geen man komt, waarom? Ge er is dan geen zivouk. Dus, na de Gmartikun is er geen man... ...omdat er is geen, geen plaats van de zivouk is. Er is geen plaats van de zivouk. Is al, is al gecorrigeerd. Maar, gedurende de 6.000 jaar is het, wanneer men zondigt, dan op dat, wat is zonde, ontvang je voor jezelf, betekent dat er geen man, ja, geen man omhoog gaat, geen man, wordt, uh, stijgt op, betekent dat, dat, dat er geen gebruik, dat er geen massage is. Rijf? Dat is, wat, wat, dat is wat, wat hij zegt ook, dat tussen en intussen werden, uh, die twee, ...die twee tempels... ...werden vernietigd, waardoor? Door de zonden. Maar effect is hetzelfde, alleen... ...dat is in, in het bijzondere aspect... ...alleen aan tijdgebonden... ...ja, tijdgebonden aspect... ...van het, het ver, de vernietiging... ...van de tempel. Ja, en duidelijk wat ik zeg... In, ...in het bijzondere aspect, dus... wanneer ellende, ook niet alleen dat... ...elke oorlog, elke grote oorlog... ...betekent niets anders... Dat, dat het, het gevolg is van het nalaten door Israël van het opstegen van man. Dan komt er automatisch, uh, wordt het automatisch dat de kwa, het kwaad wordt als het ware doorgegeven aan de volk en die gaan kapot de wereld, kapot maken. En op een verschillende schaal. Altijd op die manier. Want Israël in de mens moet man opbrengen en door die man komt er licht, waardoor komt rust. Dat je shalom komt. Waarom komen de oorlogen? Omdat het geen shalom is. Ja, dat is, alle elke oorlog is alleen het gevolg van niet in staat zijn, geen wil hebben om shalom te maken. Eh. Uh, dat is wat hij zegt ook, om je to 29, nee, om je to en om, die, om diezelfde reden, niet betlagen, maar dat Moshe werd uh, teniet, teniet, kwam teniet, ging teniet, ook het schijnen van Moshe aan de kinderen van Israël, dus aan het volk Israël. Aan kinderen, aan Bnei Israël betekent de zonen van Israël, dus de afkomelingen van Israël. Bnei Israël betekent de zonen van de Zeiran En niet uh, alleen denken aan vlees en bloed. Ki, waarom is dat zo? Want hij nog extra had gezondigd, let op, Bidwara uh, Dwarachibur, ten aanzien van de kwestie eenheid 31 scherp, ginaat, abon, imasak tussen de tussen het aspect bon en sak dus kan je gewoon zien als tussen de malchut en de bina alidei hakaata cellen door het slaan tegen de cellen tegen de bina tegen malchut die staat in de bina, kan ark, zoals boven gezegd het is absoluut praktisch wat wij leren. Het is geen theorie theoretiseren. Dat, is, dat geeft ons uh, het is gewoon in, op elk moment moeten wij maar goed verbinden met de binnen. Altijd moet het verbonden zijn. Dus aan de ene kant, zelfs wanneer jij gadnut krijgt, tegelijkertijd gadnut en dat is de verbondenheid tussen Malgoed en de Bina, moet altijd aanwezig zijn. Altijd aanwezig zijn die, de verbinding tussen Malgoed en de Bina. Altijd zorgen daarvoor. Want dat is de realiteit van de 6000 jaar geen andere ding bestaat. En dan tussendoor komen, komen die flitsen van Gadlood, oké, okay, dat pak je. Dat wordt geen kassiert. En dan weer, maar altijd, zo, so, uh, die verbondenheid moet altijd na, nageleefd worden. Want tot de Gmartikon geen mens on, is ontslagen. Daarvan. Dus zelfs als iemand een persoonlijk kon bereikt, moet blijven waken. Goed, het is niet zo dat, uh, oké, okay. Ik heb mijn persoonlijke ik mag Nu kan ik, nu kan ik alles doen, nu, nu, nu, nu kan ik alles doen. Nee, blijf wakker. Het is zo dat men kan niet meer zondigen. Is, de mens kan dan niet meer zondigen. Dat betekent hoe niet meer. Fysiek kan je dat niet meer. Dan kan die fysiek, in, in alle opzichten kan je dat nog doen. Ja, ik ben een kabbalist. Een kabbalist kan alles tot zijn laatste sneak alles doen. Net zoals twintig jaar. Net als een twintigjarige jongen. Een twintigjarige man zo, zo kabbalist als hij negentig is, honderd is. Hij kan misschien niet lopen. Niet staan. Maar de rest kan die alles doen. Waarom? Het is essentie. zot is de basis van alles. Wie verleeft, wie verliest. De vochtigheid van je zot. Die verliest het leven. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Goed opletten wat ik zeg. Vochtigheid, dit komt van de Bina. Als iemand geen vochtigheid heeft in zijn je zot, betekent dat die niet, geen voor niet verbonden is met de Bina. Van de Bina krijgen we water. Dus al die sappen die krijgen we van de Bina. We goed eetgeen. Of. Uh, niets, uh, je zout ontvangt alleen al die sap van de binnen. En dat is leven. Dat is niet of je doet wat je doet daarmee, dat is iets anders. Maar het leven komt alleen daardoor. Gezin, uh, de zin in het leven en, en alles komt alleen daardoor. Het is heel iets anders wat, uh, wat religie in ons voorschotelen. Wat men in godsnaam voorstelt als, als de wil van de schepper. De schepper wil dat wij genieten. Altijd goed onthouden dat wij genieten. Hoe moeten wij genieten? Dat is iets anders. Maar altijd genieten. Telkens wanneer je niet geniet, wat jij ook doet in de naam van de schepper, je denkt dat jij dat iets doet, maar als het de meter is. Dus de maatstaf is, als ik dat doe, geniet ik of niet? Als ik dat doe in de om voor de Schepper, maar ik geniet niet, dan, ver, ver, dan, dan is het een, een, een, een traditie, weet ik veel wat het ook mag zijn, maar het is, niet, het is geen verbondenheid met de Schepper. Alleen genieten op de manier dat hoe moeten we genieten? Door het geven. Dat is alles. Eigenlijk is het makkelijk, maar omdat wij onze bouwstof is de wens om te ontvangen voor onszelf, daarom is het zo so moeilijk. Het is moeilijk omdat het is overmachtig, of als het ware force majeure. We voelen wel net of het, of het is inderdaad onmogelijk om binnen het verstand, binnen ons verstand eh, te overwinnen, de wens om te ontvangen voor zichzelf, en de wens om te ontvangen voor zichzelf dat is dan, dat is de leugen He? en daarom kunnen we niet liefde hebben van Hashem omdat waar, de le waar leugen is, daar komt geen, daar komt geen waarheid, daarom dus dat is de verbondenheid tussen de Malchut en de Bina, en dat was ook Moshe heeft dat op zijn hoge manier, dus op zijn licht van Moshe, dus daad eigenlijk, daar heeft hij ook eh, gesla, geslagen geslagen gesla, gesla, geslagen tegen de Bina nou, en dat was natuurlijk daarmee, daardoor Daardoor was het licht uitgegaan, was het licht van zijn licht aan Israël. Ook nieuw, het volk Israël krijgt geen licht van Moshe. Alles wat ze leren, krijgen ze geen licht van Moshe. Goed onthouden wat ik zeg. In alle synagogen, wat ze leren, ze leren dat alles komt niets naar boven. Niets komt naar boven. Al, ze, al die want men weet niet meer hoe. Dat is ook wat we leren in de nachtles. En nu leren we een artikel wat voor absoluut iets speciaals is. Waarbij ons, hij ons vertelt dat, wat ik, jullie, wat ik jullie ook vertel. Omdat men weet niet hoe aan te roepen naar Shem. Want men weet niet hoe. Aan te roepen naar Shem moet alleen maar in de waarheid. Dus ben ik een kavana Niets anders. Niet kennis. Alle kennis wat zij hebben. Helpt niet. Absoluut niet. Begrijp je? Kan je leren. Het is wel natuurlijk. De ene die gaat oh, trots is op zijn kennis. Men waardiert deze kennis gewoon als mensen. Maar men wekt niets op van boven. En daarom, zo vertelt ook de, de, het artikel in de Slavia Sola. Daarom, al het gaan naar de synagoge betekent 0,0, want zij weten niet op te wekken. Niet zij, niet personen, niet een gewone, gewone een mens, niet, een, niet laat staan ook weer rabbijnen, die absoluut weten niet hoe. Waarom? Alleen de waarheid. Alleen de waarheid betekent de houding van binnen. Eenvoudig. En... Waarlijk betekent alleen om willen van het geven, dat is wat Hashem wil. En als er maar één is die dat kan, dan wordt het iets opgewekt. Dat is wat herinner je nog, we hebben op onze of onze, cur onze cursus hebben we ook gehad. Uh, het verhaal van Balchan uh, uh, tof. Ja, herinner je nog, dat in een van de synagogen was het op de Yom Kippur, daar was een jongetje van die kon niet lezen niet niet, niet niets. kon niet lezen kon niet Hebreeuws niet lezen kon niets en toen uh, hij zag zo'n pagge zo'n angst zo, van dat moment ja, van de nihila, van de uh, sluiting van de duur van, de van de heiligdom en hij stopte vier vingers in zijn mond en die ging fluiten en toen die grote Bad Shantong stof zei. Nou, nu is het moment aangebroken. Terwijl hij was omringd door al die grote rabies. Omdat al die grote rabies kunnen alleen maar praten over het geestelijke. Over het geestelijke. Maar ze wekken niets op. Right? Dus dat is de waarheid. Dat is iets wat de mens moet doen. En dat kan je alleen maar wanneer je, je verbindt. Dat was natuurlijk geestelijk wat hij bedoeld had. Dat hij pakte vier vingers en stopte in zijn mond. Mond is pe. En zij begrepen natuurlijk ook niet de chassidium wat betekent dat. Vier vingers stopte hij in zijn mond en hij fluitte. Dat is ook geestelijk. Maar we zullen dat nu niet erover niet hebben. Maar dat is het belangrijkste. Uh, 32 uh, na de punt. We lachen. Gewoon door, doorwerken. Doorheen komen. Proberen. Het is werk wat wij doen. Het is, ik voel ook van binnen. Het is net of, net of uh, de berg opgaan. Het is net of Everest nemen. Zo gevoel heb ik van binnen. Het is zwaar. En we moeten er doorheen komen. En we moeten verlangen daarnaar. En we moeten verzoeken. Het is uh, werk wat we moeten doen. Uh, 32. Het is niet zo dat ik iets weet. Goed opletten. Het is in, in, het, in het geestelijke. weten wij we niets. Dat is de beste uh, houding. Dat jij weet niets. Dat jij nieuw, jij ziet nieuw, Net zoals je aan tafel zit. Wat wordt geserveerd? Je bent net als gast. Wat geeft men aan jou? Wat men jou geeft, ik zal, zal ik kijken wat, hoe ik het opeten. Zo so moet je ook zien. Alleen dat helpt. Alleen dat is de ware houding die helpt. Right? Alleen dat helpt. En niet wat ik weet of iemand zich voorbereidt voor de les en die dan weet die woordjes en dat en die vertelt iets. Dat helpt niet. 32. Velachen, Vajarada, Lav, Basheved, Bedina, Kashya. 33. Kibitul, Asag Nasa, Bedina, Kibaymet, Kibajmet, 34. Einlo, shum Hibur, Imabon. Ubitul, Abon, 35. Einono, Geja, Lav, Kijk wat die zegt ons. 32. We lachen da daarom. Dus dat is wat Moshe deed. deed. Ja? Moshe ond bond als het ware die. Uh, die twee. Bina een malchum. Doorslaan tegen die cellen. We lachen en daarom. We jeren daarom. Bashavet bedienen Kasje. En daarom. hij daalde op hem. naar hem. af. Bashevet. met. Een scepter bedien kashia door een zware dien. Met een zware dien. Wat betekent dat? 33. <tie> Kibitul sag want het teniet gaan van sag. Want teniet gaan van sag betekent het teniet gaan van de massag. Nasa bedien kashia werd gemaakt door harde, zware dien. Maar, maar hoe, die bij met, want werkelijk, want in waar, eh, waarlijk eh, gesproken, één losroom, geboerima bon, heeft sag oftewel bina, geen, absoluut geen verbinding met de bon. Eigenlijk, ik, bedoel, naar eigenschappen. bina wil alleen maar geven, en malgoed wil alleen maar ontvangen. Dus geen, geen enkele verbinding, verbondenheid en uh, en het teniet gaan van de bon, dus de massag van de bon, uh, raakt hem absoluut niet, uh, niet aan, dus heeft geen betrekking op de, op de bina. Als de, massaag, als de mal goed, als de mal goed uh, geen massag heeft, dus daalt naar haar eigen plaats. Dan de bina blijft bina blijft alleen maar uh, de wens om te geven, geen massage en betekent geen heeft ook geen dien, maar alleen de goed brengt met zichzelf ook zware dien mee. Ki Die zes soda de, de, uh, de volgende pagina ke, ke B. Sabah etz Kardamon. Kardamon. Kardamon. Veta. Twei ptohea, jahat, veksil, u. u. hilafot, jahalamon. Drie ki. נחמת העלת והמתקת המלחות, פיר ואלייתה אל הבינה, נעשה עתה כמו מביא פייפ למעלה, וסבח אצ קרדמות, כי גם הסאג זה נתבטל בגלל עליה Nog even dat en dat dus dan zo. We hoe, de vorige pagina, de 33. We hoe met de en dat is om de reden... Oh nee, wat zeg ik? De regel, de vorige pagina, de regel 35. Na de punt. Kie, zes zodekat want dat is het geheim van wat een vers, een vers dat geschreven staat. Een bekende vers. De regel 1. Kimirie. Lemales zoals het boven werd gebracht. De sabach. Het is kardamot. Uh, uh, in, in de vervlochte takken van de boom. De boom die heet de boom van kardamot. Ik zou niet weten wat het is. Uh, het staat misschien wel ergens in een standaard vertaling, wat het is, maar wat precies voor de boom, de boom is niet zo so belangrijk, de boom die heet uh, card uh, Cardamot. en daar staat het geschreven "Waar daar en nu wie goed haar openingen zijn samen uh, kebeksiel zoals so Ben Dommert en Ben uh, wat we zeggen zo so eenvoudig, Ben Dommert en en uh, en slimmerd, die zijn vervlochten samen, zoiets so en uh, dat is van Tehillim dat is van Psalmen, daar is natuurlijk mooi vertaald is te, uh, technisch mooi vertaald maar betekent die Verwijzing naar die verbinding tussen Bina en Malchud. Dat die twee, die twee verbonden zijn. Kie me We hebben Want vanwege het opstegen en het verzoeten van de Malchud. Dus we lieten Bina en haar opstegen naar de Bina. Na takmo mo is het geworden zoals het, uh, zoals het uh, gebracht is boven in het in de vervlecht, vervlechtingen van, vervlecht, vervlecht, van takken van de boom kardamot. Dus daar vervlochten waren die. De ene met de andere, als het ware. Dus de Bina en Malgoed uh, ver, zijn vervlochten uh, in, uh, door die opsteking van de Malgoed. Kigam Hassage, want ook Sage, zes, niet bateel, beglaal, aliyazo, want ook Sage werd uh, teniet gegaan, als het ware. Opging, beter te zeggen, opging. Vanwege deze opsteking. Van dit mag goed. We maken een pauze.